Uh, goedenavond, beste luisteraars. Ja, ik wou het eigenlijk eens hebben over economie. Dat uh, is dus iets waar ik me mee bezighoud. En... Uh... Uh, ja, als u uh, economie hoort, dan denk je natuurlijk aan geld en inflatie, en, uh, uh, werkgelegenheid, misschien aan concurrentiekracht. Maar kwaliteit, bijvoorbeeld, dat is. Daar mm, heeft geen uh, econoom van gehoord, geloof ik. Hij moet beginnen met uh, een definitie Ik heb wel eens een economieboek opgeslagen Ik heb trouwens nooit een lesje gehad Want uh, het was geen vak uh, op de school waar ik zat En ik wist uh, op mijn zeventiende dat ik iets met economie zou gaan doen, maar dat ik niet uh, aan de universiteit moest zijn. <kijkt> dus ja, er is even wat anders tussen gekomen dan uh, psychologie, dacht ik, uh, om eens de universiteit te bekijken. En uh, ja, dat is uiteindelijk ook uh, een factor in de economie. Dus, wat is economie? In die boeken die ik dan even ingekeken heb, op zoek naar een definitie, lees ik. Het is uh, uh, de verdeling van schaarse middelen. Maar... Als het zo zegt, dan uh, moet er ook uh, een prijskaartje gehangen worden aan uh, stilte, frisse lucht en uh, spelruimte en extra belasting op uh, fossiele brandstoffen en vervuiling. Maar ik heb een andere definitie van economie. Dat is... Uh, hoe je zo rijk mogelijk wordt. Dus ja, het hangt er vanaf wat je wil, dan uh, rijkdom. Nou ja, vooruit, het is ook... Uh, hoe voorspel je de concurrentiekracht? Hoe meet je dat? En uh, uh, ja, vroeger was het dus uh, kapitaal, uh, grondstof, uh, arbeid en uh, tegenwoordig is het dus meer... Kennisinformatie, zowel wat de uh, concurrentiekracht bepaalt als uh, wat uh, rijkdom bepaalt. En het sleutelwoord is dus kwaliteit. Daar heb ik ook een definitie van. <coughs> Namelijk de kans dat je in een markt voor een product krijg, kan krijgen wat je hebben wil. Dus de kwaliteit in een markt. Bijvoorbeeld de kwaliteit uh, van onderwijs, dus onderwijs dat is uh, kennisverwerving, um, dat uh, is dus uh, eventuele rijkdom als je beter onderwijs krijgt en het uh, bepaalt de uh, toekomstige concurrentiekracht. Dus hoe meet je de kwaliteit van onderwijs? Bijvoorbeeld, uh, hoe meet je de kans dat de consument van onderwijs, de directe afnemer, krijgt wat hij hebben wil? Er zijn nog meer belanghebbenden, maar het is een ander hoofdstuk. Je hebt namelijk ook de werkgevers die mensen met bepaalde vaardigheden en kennis uh, zoeken. En je hebt ouders die uh, graag willen dat hun kind uh, goed terechtkomt en uh, goede tijd heeft ook op die school of waar ze naar zitten. Je hebt nog de maatschappij als geheel, misschien die uh, niet wil dat er uh, te veel losgeslagen types rondlopen. En je hebt nog de producenten, de leveranciers, de docenten. Maar dus de kwaliteit voor de afnemer, uh, die is dus te meten aan. Of ze iets willen, wat ze willen. Dat is wel de vraag. Uh, of ze uh, kunnen uitzoeken wat ze willen. Of ze uh, daar misschien een budget voor hebben, wat, uh, zoals wat nu in grote hoop uh, naar een uh, aantal uh, erkende instellingen gaat. En of dat of die vraag misschien geïnventariseerd wordt, dus ja, dat is ook weer psychologie. Dat is pas één factor de vraag. Ik kom straks op andere factoren. Maar het is ook psychologie, hoe verwerf je kennis? In mijn ervaring is dat de meeste, Nou ja, eigenlijk op twee manieren, maar vooral doordat je ergens nieuwsgierig bent en uh, dat wil weten en, uh, hoe dat zit. En, uh, uitzoeken, doorvragen en uh, nieuwe vragen krijgen. Een andere manier om kennis te verwerven is het uh, ja, voorgeschoteld krijgen of uh, toevallig tegenkomen. Iemand uh, die een goed verhaal houdt misschien. Over iets uh, waar je niet, wist, uh, niet van wist dat je daar een nieuwsgierig naar was. Nou ja, en, uh, <coughs> de vraag is dus nauwelijks ontwikkeld. Er is geen uh, beleid voor. Er wordt niet geïnventariseerd. Er is geen budget voor. Geen zelf te besteden budget. Dus dat is allemaal te verbeteren. Nou, verder, dat was dus de vraag, één factor die meetbaar is. Dan heb je het aanbod. Wat heb je nu als aanbod? Ja, er zijn eigenlijk uh, twee... Uh, uh, er is een markteconomie, er is een planeconomie. Het uh, bestaat naast elkaar. In de onderwijsplaneconomie heb je een je vakken en... Zogenaamde doelen, kern, doelen. Ja, Ik gebruik even de intonatie van uh, Kees Hoekert. Onwillekeurig. Het zijn er uh, iets van 250 geloof ik wat een uh, geleerd moet worden... En uh, daarnaast heb je dan nog de marktsector, uh, waar privéonderwijs privé onderwijs gewoon uh, verkocht wordt. En waar mensen er zelf voor betalen, of uh, een beurs nemen om dat te kunnen betalen misschien. Maar in ieder geval tot... Uh, tot je uh, 15e of zestiende uh, zit je in de plan-economie. En uh, ja, er is dus geen uh, nieuw bloed, geen uh, nauwelijks nieuw aanbod. Dat kan je dus meten de, wat er aangeboden wordt en de, de drempel voor zelfstandig aanbod... Qua vergunningen en faciliteiten. Dus een manier om dat te verbeteren. Zou zijn als je. Dus die, die vraag. Mogelijk bestaande vraag. waar niet in voorzien wordt. Als je die inventariseert. Dat zou per uh, middelbare school kunnen. En dat je dan een maand per jaar bijvoorbeeld... Dus, uh, ...ongediplomeerde buinhaizen... ...en uh, bedrijfsopleidingen en dergelijke... Uh, ...aanbiedt op diezelfde school... En uh, ja, die docenten die uh, hun vakken normaal afdraaien, die kunnen dan uh, of zelf iets bedenken waar ze graag uh, wat meer over zou willen doseren of gewoon even begeleiden of vakantie nemen. Nou goed, dat was dus het aanbod. Dan heb je de volgende factor. Dat is de aansluiting van aanbod op de vraag. Dus hoe komt iemand te weten wat er is? En hoe bereikt... Een aanbieder, de geïnteresseerde. En ja, dat is ook een heel stuk te verbeteren. Je hebt nu wel uh, internet, dat is een uh, individueel geadresseerde nieuwsverspreiding. En je kan je als klant opgeven voor nieuwe informatie over een bepaald onderwerp of uit een bepaalde bron. En dat wordt dan centraal geadministreerd en naar jou toegestuurd. De alerts of feeds of hoe het mag heeten, Allemaal afgeleid van... Wat in begin jaren 60 is opgezet voor het uh, Apollo-programma. Dat heette toen SDI, Selective Dissemination of Information, dus niet uh, Strategic Defense Initiative. Dus dat er uh, centraal. Wordt opgeslagen wat mensen voor informatie willen hebben. Nou, in plaats van individueel te adresseren, zoals het internet, kan je ook informatie ongeadresseerd versturen. En dat is een heel stuk handiger. ...namelijk uh, praktisch uh, drempelloos. Ja, ongeadresseerde informatie moet ik weer even uitleggen. Dat is... ...ik uh, kent uh, tv, en radio, teletext, uh, radio ...radiodata, RDS heet dat ook. Uh, wat heb je nog meer... Een cell-broadcast. De... Cell-broadcast, dat is het een, um, Ja, moet nog noemen... Een, uh, een ontvangstvakje, een tijdvakje... Op je mobiel... Die is afgesteld op... Uh, dingen die geadresseerd uh, verstuurd worden en uh, dat hebben ze nu net ontdekt dat je daarmee bijvoorbeeld uh, rampberichten kan versturen nou ja, die uh, oogadresseerde informatieverspreiding kan je ook doen met een Index die van tevoren wordt uitgezonden. Dus een index van bijvoorbeeld een miljoen trefoorden, een miljoen bronnen, 10.000 uh, aanbevelingen. Dus wat er wordt uitgezonden, daar wordt er van tevoren naar verwezen via een uitgezonden index. En dan per trefwoord bedacht ik 20 jaar geleden heb je dan een vast tijdvakje dus die index is periodiek het gaat om de ja, een keer per dag of een keer per half uur of twee keer per dag of een keer per week de aanbieder die zet dus onder het trefwoord Wanneer het wordt uitgezonden, of uh, dat kan er allemaal automatisch. Ik moet wel even het trefwoord aangeven. En zo'n trefwoord, dat is dan een vast tijdvakje waar dan weer een signaal staat als er aanbod is. En dat signaal verwijst dan weer naar de uitzendtijd. Dus iets wat uh, onder verschillende trefwoorden um, um, en een bron wordt aangegeven. Um, kan eruit komen als je een van die trefwoorden of alle, alle trefwoorden en een bron instelt op je ontvangertje. Dus het is een klein apparaatje wat je instelt op... Uh, ...die uh, trefwoorden, et cetera. En uh, je zeeft dan gewoon eruit. Dus let op, dus, dus zonder dat iemand hoeft te weten dat jij dat eruit zeeft. En ook zonder dat de aanbieder adressen nodig heeft... En dus ook zonder al dat gedoe met uh, individuele verbindingen. Nou, dit schijnt heel moeilijk te begrijpen te zijn. Maar uh, ik hoop dat het uh, lukt, beste luisteraars. En wat dan ook nog mogelijk is. Uh, als je uh, dat hebt opgenomen. Dus dat staat dan even op een, uh, ergens een opslag... Uh, van diverse trefwoorden, et cetera, dat iemand daarna, in de volgende uitgezonden index, nog weer een keer een aanbeveling doet voor bepaalde informatie eruit, gedeelte eruit. Dus je, je slaat gewoon even tijdelijk op, en uh, pas als die aanbeveling ook binnen is, ga je kijken wat er is. En zo'n aanbeveling, die dus iedereen kan doen, daar kan dan weer voor betaald worden. Dat is namelijk zeer interessant. Nou ja, goed, er staat nog wat in de weg. Uh, wat ik me dan voorstel dat is uh, dat er één gemeenschappelijke uh, niet-commerciële index is. Dat zou ontwikkeld kunnen worden uit uh, Wikipedia. Of een ander uh, niet commercieel initiatief. Ja, en dan zakt natuurlijk wel de beurswaarde van uh, Google... Ja, is berg. En zo kun je dus je. je, je ja, op een maat gesneden. reclameblok samenstellen. Als jij een of andere. zeldzame. interesse hebt. en je wil er meer over weten. en ook aanbod krijgen van eventuele cursussen erin krijg je dat dus gewoon in je privé reclameblokje ja, een ander uh, obstakel dat is nog dat uh, zendtijd op een middeleeuwse manier verdeld wordt Dat moet natuurlijk uh, gelijk uh, verkrijgbaar zijn, dat lijkt mij een kwestie van rechtsgelijkheid. En er is dus geen grens te trekken hè, tussen volumes, wat radio en tv heet, of uh, ja, misschien maar een korte mededeling die 1 uh, milliseconde kost. Nou goed, dat was dus de aansluiting van vraag en aanbod Dan heb je ook nog eens factor de evaluatie Dus wat mensen ervan vonden En wat je dan ook nog kan doen Dat is uh, examenscores vergelijken Als het beginniveau uh, gelijk is Uh, weet je of die cursus goed was of niet. Ja, maar die examens, dan moet ik toch even naar de kwaliteit van onderwijs voor werkgevers. En die werkgevers, die zoeken dus uh, mensen met uh, bepaalde kennisvaardigheden, interesse, instellingen, en die zou eens kunnen inventariseren wat ze dan precies zoeken. En dat even organiseren dat daar eh, examen op afgesteld worden. Dus op zoveel mogelijk onderdelen, modules. En dan examen die dat reflecteren, die vragen, die eisen. Uh, ja, die arme scholieren die zitten dan te puffen met allerlei onzin in hun kop te stampen om uh, een van een papiertje te halen wat dan uh, ja, in feite niet is of nauwelijks wat uh, die werkgevers uh, willen hebben dus wat uh, ja, binnen het koste keren weer vergeten en uh, af boord gegooid is Ja, je kan zeggen, een willekeurige obstakel, dat uh, test wel de, het doorzettingsvermogen van iemand. En puzzeltjes oplossen, test misschien uh, intelligentie even. Maar handig is het niet. met je vuil in één keer of... Uh, ...als u uh, vragen heeft kunnen... Uh, ...we hebben een uh, tekstafdeling... ...dus op uh, Ridder Radio... ...kunt u op... Uh, uh, ...de radio... Shot, ...chat... ...chat... En uh, als u dan Java heeft in de computer, dan uh, wordt u als het goed is uh, daar naartoe geleid. Of anders kunt u ook nog Jetzilla, als u Mozilla Firefox gebruikt, uh, ophalen. Dus uh, ja, uh, rijkdom, dat is, uh, dat is ook dat je geen uh, bullshit uh, of door te ploegen. Nou ja, zo op dezelfde manier kan je dus de uh, uh, elektronische... Uh, Inhoud, uh, verspreiding, meten, hoe de vraag eraf komt of je dingen apart kan betalen of uh, wat nu gebeurt, dat is... Uh, nog steeds dat je een hoop geld in één keer betaalt wat naar, naar de, de staats of uh, hoe dat de, de, de, het staatsritueel, het plan uh, centrum dat het gaat tegenwoordig met uh, belasting gewoon vroeger kwamen ze aan de deur zelfs dus niet betaalden. En andere mogelijkheden zijn uh, abonnee, tv, zodat je per maand voor een kanaal betaalt. Of je kan inderdaad nog per film betalen die dan naar jou toegestuurd wordt, als ik het goed begrepen heb. Ja, die ongeadresseerde informatie bedacht ik dus twintig jaar geleden. Toen ik op mijn balkon lag in de zon en uh, ik zat uh, naar een wolkje te kijken wat voorbij dreef. En ik dacht, hoe zou je nou je klanten kunnen bereiken als je een luchtschip hebt, wat gewoon voor de wind uh, wegzweeft. Dus de mensen die gewoon een stukje mee willen zweven, en de mensen die ergens naartoe willen zweven. En dan nou kun je inderdaad, uh, in theorie tenminste. En uh, de vraag uh, verzamelen tussen alle klanten, alle mogelijke klanten. Vragen of. Uh, of die willen opgeven of zij bericht willen krijgen als dat zover is. Maar ja, die gaan het niet allemaal doen waarschijnlijk. Dat is helemaal veel te veel. Dus je uh, verstuurt één keer. Bijvoorbeeld uh, een dag van tevoren. Ik had het wel onverschatten denk ik. Ja, en geïnteresseerden moeten dan wel even uh, dat ingesteld hebben. Dus ze moeten er wel van gehoord hebben dat het uh, bestaat. Ja, en dan heb je nog de technologie. Dus uh, nieuwe technologie uh, ontwikkelen. Hoe gaat dat? meest op, hoe gaat het het makkelijkste? Dat is dus een uh, groot uh, netwerk waar iedereen ideeën kwijt kan waar vragen worden geïnventariseerd Ja, en dan kun je ook nog uh, willekeurige wapens bijvoorbeeld ontwerpen. Daar komt dan weer een soort uh, technologie uit, met ruimtevaart ook, die mogelijk voor andere dingen weer gebruikt kan worden. Ja, voor elk product heb je toch altijd weer verbeteringen. Dus ja, het is de, de omvang van het netwerk en de individuele bewegingsvrijheid daarin die het bepaalt. Dus uh, je kan denken bijvoorbeeld China, uh, dat weet ik eigenlijk niet of dat één groot netwerk is of ofwel die bedrijven dan weer al uh, los van elkaar werken, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Maar ja, als je niet uh, gewend bent om uh, dingen te verzinnen en dingen naar voren te brengen. Ja, in Europa heb je ook uh, onderzoeksprogramma's. Je hebt bedrijven, consortia. En je hebt veel meer uh, eigen inbreng, denk ik. Ja, dat is het hoofdstuk uh, voorspelling van concurrentiekracht. Maar goed, die welvaart, ja, mensen willen ook eh, graag leuk werk hebben, in ieder geval werk zijn het. Wat je nu ziet, is eh, dat werk belast wordt. Arbeid, eh, inkomen. Daar gaat nog eens een keer eh, al belastingen bovenop. Terwijl de fossiele brandstoffen nog steeds veel te goedkoop zijn. Wat willen wij nog meer? <coughs> dus ja, ik wil geen onderscheid maken tussen welvaart en welzijn. Welvaart is natuurlijk niet alleen maar uh, je allerlei nutteloze spullen uh, kan gaan verzamelen. ja in ieder geval ik heb geprobeerd om dat uh, bij uh, wat een econoom noemt uh, onder de aandacht te brengen. Je hebt uh, de economische statistische berichten. Uh, dat is het. Uh, Economische tijdschrift zo ongeveer geloof ik. Die begreep niet waar ik het over had. Als ik me goed herinner is er wel geteeld één... Econoom, zich noemende econoom, geweest. die een positieve reactie stuurde. niet over. Uh, het onderwijs, uh, hoe dat beter kan. maar. over de informatiesnelweg. had ik net zien uit te leggen. Ook alweer eh, 14 jaar geleden, geloof ik. Dat in de prehistorie voor eh, een aantal luisteraars, denk ik. Ja, nou, we zitten nu dus in de middeleeuwen. Qua toegang tot communicatiemiddelen en infrastructuur. Nou, wat in de middeleeuwen dan de grond was, is nu de communicatiestructuur... Rovridders en leenheren, en er is ook geen politieke partij voor zover ik weet die dat uh, in vragen uh, zou willen stellen. Want men denkt, de meeste kiezers denken, dat je niet zomaar iedereen op de kabel en de ether los kan laten. Wat je dan allemaal krijgt. Jawel. Ja, het lukt me al niet eens om het uit te leggen, geloof ik. Alles ja, zijn je dan uh, razendsnelle ontwikkelingen op uh, communicatieterrein. Zal ik nog een stukje van Keeshoeken draaien? En de verbindingen die het niet meer aankunnen. De volumes... Als mensen filmpjes en muziek naar zich toe laten sturen. Ja, het is dus uh, hopeloos primitief, beste mensen. Ja, internet is goed om. Uh, posten te versturen en. Uh, tekst in te voeren, maar uh, dit verhaal dat zou net zo goed over de radio kunnen en de ingevoerde tekst die kan ook uh, ongeadresseerd worden uitgezonden. Ik merk, merk bij mezelf dat... Uh, ja, als je net zo'n uh, apparaat in huis hebt, dan uh, heb je allerlei dingen die je eens, uh, zou willen opzoeken. Waarvan het grootste deel dan niet te vinden is, maar goed. Maar ja, na een aantal uh, maanden of misschien gaat er een jaar overheen... Dan... Misschien heeft u dat bij u zelf gemerkt en dat je geen nieuwe vragen meer hebt dat je gewoon altijd op hetzelfde dezelfde paar bronnen afstemt. Eigenlijk alle informatiebronnen gaan me vervelen. De krant krijg ik niet meer doorgeploegd. TV heb ik nauwelijks nog aan. Zelfs dat voetbal interesseert me niet meer. Er is een krant ook. Hè. En, uh we sturen ze een briefje of ze over een bepaald onderwerp wat willen schrijven, wat er nooit in komt. We sturen ze terug van, uh, ja, uh, uh, dat was wel adequaat, uh, dachten wij. Maar ja, die vraag die bij het abonnees bestaat de lezers, die wordt dus gewoon niet opgenomen. Ja, ik hoop dat ik iets heb kunnen uitleggen over mijn specialisme. Ja, en op mijn andere manier... Krijg je dat er gewoon niet tussen? Als je het alleen maar over uh, inflatie en rente en geldgroei en bruto nationaal product hebt, kan je het al niet meer over kwaliteit hebben. Dus ik zeg ja, je moet eerst beginnen met een uh, definitie. Ik ga er nu uit en uh, tot later.